Reputatiecoaching podcast nummer 136. Eerder deze week meldde ik dat Google nog maar drie lokale resultaten vertoont. Daarover zo meer. DuckDuckGo groeit allemaal verder. Dat is het tweede topic. Het derde onderwerp van vandaag gaat over spammy snippets. En het vierde punt van vandaag gaat erover dat werkzoekenden tegenwoordig de reputatie van het bedrijf net zo belangrijk vinden als het salaris. Ik sluit de podcast van vandaag af met het tweede deel van het verhaal van Peter Geurts van Big Spark over de 10 geleerde lessen bij het opbouwen van zijn bedrijf. Vandaag heb ik les 4, 5 en 6 voor je. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatie Coaching Podcast. Ik ben Eduard de Boer, reputatiecoach. Dit is de podcast die jou helpt om meer business te genereren doordat jouw website beter gevonden wordt.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 Ik raad je aan om je op een van die drie kanalen te abonneren op de podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. Afgelopen zondag bespeurde ik een verandering... in de vertoning van de lokale zoekresultaten. Eerst dacht ik dat het browser gerelateerd was, maar dat bleek onjuist. Het verschil dat ik zag was gebaseerd op het al of niet ingelogd zijn... in Google+, Gmail of een andere Google-service. Aan de andere kant zag ik de vernieuwing wel... terwijl ik was ingelogd in de reguliere Gmail... maar weer niet als ik was ingelogd in Google Apps for Business... Enfin, of het een experiment is of niet, dat weet ik op dit moment nog niet. Maar in plaats van zeven lokale zoekresultaten kreeg ik opeens nog maar drie lokale resultaten vertoond, gelabeld A tot met C. En er waren er dus maar liefst vier verdwenen. In de show notes heb ik ook een afbeelding hiervan opgenomen. Vanaf maandag las ik in diverse communities op Google Plus dat andere mensen ook deze vernieuwde weergave hadden waargenomen. En ook zagen sommigen voor het ene account het vernieuwde driepack pack wel, terwijl ze het niet zagen als ze waren ingelogd met een andere account. Ik vind deze vernieuwde weergave absoluut geen verbetering. Want het viel me ook op dat de link naar de Google Plus pagina helemaal niet meer werd vertoond. Met andere woorden, het lijkt erop alsof het belang van Google Mijn Bedrijf pagina's vanuit het perspectief van Google zelfs afneemt. Want hoe kun je nu nog bezoekers naar je Google Mijn Bedrijf pagina trekken? Puur op basis van organisch renken van berichten die je post en dan wellicht worden geïndexeerd en vertoond als iemand op bepaalde gerelateerde zoektermen zoekt? Waar dit heen gaat zullen we nog wel zien. Ik ga in ieder geval over op de onderwerpen voor vandaag. Herinner je je nog DuckDuckGo, die zoekmachine die wel waarde hecht aan je privacy? Een van de weinige zoekmachines die geen gegevens van je opslaat, niet persoonlijk logt en dergelijke? Nou, die begint toch aardig te groeien? Zo maakt het zo'n twee weken geleden bekend dat ze voor het eerst 10 miljoen zoekopdrachten op één dag hebben verwerkt. Het staat natuurlijk nog steeds in geen vergelijk met Google en andere zoekgiganten, maar het geeft wel aan dat ook dit kleine kuikentje langzaamaan een groot eentje aan het worden is. In de show notes van deze podcast heb ik een grafiek opgenomen waarin je de groei van DuckDuckGo kunt zien. Het blijkt dat DuckDuckGo een hele snelle groei is gaan doormaken sinds Edward Snowden zo'n twee jaar geleden bekend maakte op welke schaal en hoe de NSA in de Verenigde Staten alles en iedereen digitaal afluistert. Reviewsterretjes sterretjes doen het altijd goed bij de bedrijfsvermeldingen, zeker als je concurrenten geen sterretjes bij een vermelding hebben. Het hebben van reviewsterren op je eigen pagina vermelding levert geen directe meerwaarde op. Met andere woorden, je scoort er dus niet direct hoger mee door ze te implementeren. Ik gebruikte bewust tweemaal het woord direct. Want indirect kan het hebben van sterren wel meer kliks naar je site opleveren in de situatie die ik je net vertelde. Meer verkeer naar je site kan wel leiden tot een hogere positie in de zoekresultaten. Dus op die manier kunnen reviewsterretjes op je eigen site indirect leiden tot hogere rankings, meer verkeer... Nog hogere rankings en ga zo maar door. Zelf heb ik tot op heden geen spectaculaire resultaten gezien. Maar je kunt je voorstellen dat als webmasters of ondernemers dit horen of lezen, ze per se op alle pagina's op hun site reviewsterretjes moeten hebben. En dat riekt naar misbruik. En Google houdt niet van misbruik. Laatst werd aan John Mueller van Google in de Webmaster Central Office Hours Hangout gevraagd of Google dit misbruik of onjuist gebruik van rich snippets straft in de vorm van een degradatie in de zoekresultaten. John zei vrij vertaald het volgende. Rich Snippets geven op zich geen hogere rankings, dus zou het ook geen zin hebben om websites lager te ranken als ze iets verkeerd doen met Rich Snippets. We schakelen de Rich Snippets voor de desbetreffende pagina uit tot we er zeker van zijn dat we ze kunnen vertrouwen. Dus met andere woorden, als Google vindt dat je iets fout doet met de Rich Snippets voor reviewsterretjes, dan kan het dus gebeuren dat ze worden uitgeschakeld. Maar nu is de vraag, wat beschouwt Google als fout of wanneer vindt het algoritme het onterecht dat je reviewsterretjes op je site plaatst? Ik loop eventjes een paar belangrijke do's en don'ts met je langs. Je voorpagina kan om te beginnen geen sterretjes bevatten... omdat reviews slaan op een concreet product of een dienst die je levert. En die staat vrijwel nooit op de voorpagina. Dus hoe hard je het ook probeert, de kans is uitermate klein... dat je de sterren op je voorpagina krijgt. Het tweede wat je niet moet doen is op alle achterliggende pagina's van je site... hetzelfde aantal reviews publiceren. Want zoals ik al zei, reviews slaan op een bepaald product of een specifieke dienst... Niet op je algemene dienstverlening of je hele productassortiment. Je moet het aantal reviews-slash-beoordelingen ook niet opblazen, want vergeet niet, Google ziet vrijwel alles wat er online is en ondanks dat ze bij de Google Mijn Bedrijf vermelding in de Knowledge Graph niet meer vertellen waar je allemaal reviews hebt, zullen ze die heus wel meten. En dus weet ze dus ook of je loopt te bluffen of dat je een realistisch aantal toont als je zelf met behulp van microdata reviewsterren aan je site toevoegt. En als je een stukje code krijgt van een reviewbedrijf waar jij reviews verzamelt om je reviews in de zoekresultaten te krijgen, dan moet je overigens die code niet twee keer op dezelfde pagina plaatsen. Want ook daar wordt Google niet blij van. Ik heb dat al een keer eerder bij een bedrijfswebsite gezien. Het laatste eigenlijk nog belangrijker, maar wat veel bedrijven vergeten, is ook daadwerkelijk reviews op de eigen site publiceren. Liefst op een pagina met als titel reviews. Dat snappen de bezoekers, dus dat snapt Google ook. Ik las een leuk artikel op de site Recruitment Grapevine met als titel Company Reputation as Important as Pay for Jobseekers. Het was geen grootschalig uitgevoerd onderzoek, er zijn slechts 200 werkzoekenden in de VS bevraagd. Kort gezegd bleek uit het onderzoekje dat de reputatie van het bedrijf net zo belangrijk is als het salaris als het gaat om de motivatie van de kandidaat om het te solliciteren. Nog een paar interessante statistieken uit hetzelfde onderzoek. 9 van de 10 kandidaten gebruiken de bedrijfswebsite als de primaire bron van informatie over een bedrijf. 52% gebruikt zoekmachines om te zien wat er over een bedrijf is te vinden. En 45% van de ondervraagden vraagt bij collega's over de indruk die zij hebben van een bedrijf. Wat kunnen we hier zoal uit leren? Ten eerste dat je als bedrijf er veel aan moet doen om op je eigen site uit te blinken als werkgever. Dat kun je ook doen met testimonials van medewerkers en wat nog mooier is, is met behulp van videotestimonials. Dat is een stuk moeilijker te faken en dat schept wel heel snel vertrouwen. In het artikel wordt trouwens ook nog vermeld dat je er als bedrijf voor moet zorgen dat je website dynamisch is en content gedreven. En wat minstens zo belangrijk is, is dat ook je klanten positief over je spreken. Dus dat pleit dan weer voor het verzamelen van reviews op diverse sites die naar boven komen als je zoekt op je eigen bedrijfsnaam. Doe je dat trouwens regelmatig? Of gebruik je een tool of dienst voor online monitoring om te zien wat er over jouw bedrijf wordt geschreven? Zelfs zoiets simpels als Google Alerts of Mention, waar ik het al eens eerder over heb gehad, kan jou op de hoogte houden van wat er online over jouw bedrijf wordt geschreven, zodat je snel en adequaat op dialogen kunt inhaken en mogelijk virtuele lucifers kunt doven, voordat je massaal moet uitrukken om hele online bosbranden te blussen. In het artikel Reputatiemanagement vergeet je de zoekmachines niet, op Frankwatching las ik nog een extra bevestiging hiervoor. Daarin is het volgende te lezen. 99% van de bezoekers koopt niet bij het eerste bezoek. Van deze bezoekers gaat een groot deel op zoek naar meer informatie over het bedrijf om te kijken of het een betrouwbare partij betreft en hoe het bedrijf en haar prijzen zich verhouden ten opzichte van andere aanbieders. 75% van de website Verlaters komt alsnog terug naar de site, maar 25% dus niet. Ook hier haakt weer een deel af om later weer terug te komen en een deel om nooit meer terug te komen enzovoorts. Een deel van de Verlaters zal op Google zoeken naar de bedrijfsnaam een logische zoekopdracht. Hierbij zal een uitstekende online reputatie de conversie verhogen, maar er kunnen ook een aantal zaken naar voren komen die de conversie kunnen schaden dan wel de conversiewaarde doen verlagen. Tot zover het citaat. Het is dus essentieel dat je als bedrijf ook aan je online reputatie werkt en er alles aan doet om zo online zo smetteloos mogelijk te worden vertoond. Dus publiceer als bedrijf ook continu verse, interessante content om zo de zoekresultaten mogelijk te domineren als mensen op je bedrijfsnaam zoeken. Vorige week had ik Peter Geurts in de show met een presentatie die hij in juni gaf in Nijmegen tijdens de WordPress meetup. In de presentatie deelde hij tien geleerde lessen die hij heeft moeten doormaken bij de opbouw van zijn bedrijf BigSpark... ...een bedrijf achter AndroidPlanet.nl, iPhone.nl en Smartphone.nl. De drie lessen die hij in de vorige podcast deelde waren... Als eerste, bouw een solide basis voor je website. Je kunt beter in het begin gelijk kiezen voor een goed WordPress hosting platform... Dan, en dan wat meer kosten maken, wil je tijdens de opbouw van je bedrijf... niet telkens geconfronteerd worden met overbelaste service en dergelijke. En les 2. Bepaal je focus. Denk goed na over waar jij toegevoegde waarde gaat bieden op jouw vakgebied. En richt je website meteen naverdant in. En stroom ook niet om de structuur om te gooien... als blijkt dat je initiële focus onjuist blijkt. En als derde, sale best practices. Begin je zoektermen, zoektocht in Google Trends. Check je zoektermen nog, voor nog meer suggesties in Ubersuggest... Kies de juist op basis van Google Keyword Planner en gebruik de SEO-plugin van Joost de Valk om je artikelen te positioneren voor maximale ranking. Vandaag gaan we door met de drie volgende geleerde lessen. Les 4, claim autoriteit. Les 5, zet door vooral bij tegenslagen. En les 6, optimaliseer facetten als CTR, oftewel click-through rate. Claim autoriteit. Claim doorlopend autoriteit op jouw vakgebied. Je hebt een contentstrategie bepaald, een sitestructuur. Je, je weet op welke termen mensen zoeken. Nou moet jij ook nog zorgen dat je als merk, als brand, als autoriteit ervoor gaat komen. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Dat is een goede vraag. En we hebben, ik heb daar een aantal voorbeelden van. We hebben de afgelopen paar jaar we daar behoorlijk mee geëxperimenteerd. Ge we zijn een website die bepaalde thema's ook autoriteit wil claimen. En um, dat, dat kan je doen door bijvoorbeeld te zorgen dat jij expert bent op dat vlak, um, Dat je eigen onderzoek doet. Dat je interessante uh, onderzoeksresultaten weet te, te, uh, te, op te vragen, uh, te presenteren. Door trends te volgen. Door scoops bijvoorbeeld uit je eigen omgeving van je eigen bezoekers toe te trekken. Maar ook bijvoorbeeld de partnerships aan te gaan. Ik wil jullie een, een, een aantal voorbeelden geven... ...van um, de manier waarop wij de afgelopen jaar positief in de belangstelling hebben gestaan om autoriteiten aan te claimen. Ja, bijvoorbeeld in de volkskrant onlangs. Um, we hebben een heel groot achtergrondartikel over WhatsApp geschreven. Um, WhatsApp maakt het mogelijk om te bellen op een gratis manier... Uh, een van onze redactieleden heeft eens gekeken wat kost dat nou eigenlijk aan verbruik. Als ik nou eens een minuutje naar mijn collega bel, wat heb ik dan eigenlijk in data uh, verbruikt? Hè? Wil je graag weten hoe snel ga je door je bundel heen? Dat hebben we in een artikel heel mooi verwoord en vervolgens neemt de Volkskrant eigenlijk ons direct aan autoriteit over. Um, volgens Android Planet is de gesprekskwaliteit goed, dan levert uh, de wifi-verbinding de beste kwaliteit op. kijk, nou. hey, uh, dat zijn hartstikke mooie citaten, mooie backlinks. We worden de unieke, uh, van de boodschap bijvoorbeeld ook te zien als de autoriteit op het gebied van, van, van android News. Andere onderzoekjes: um, Tinder. De Tinder-app. Onder velen van jullie misschien bekend, andere niet. Een dating-app die heel populair is geworden uh, het afgelopen jaar. We hebben contact opgenomen met uh, de makers van Tinder. Tinder was. Uh, opkomend. Die kon ze redelijk makkelijk bereiken. Contactgegevens stonden gewoon op de website. We hebben ze gevraagd, joh, hoeveel gebruikers hebben jullie nou eigenlijk in Nederland? Want wij zien het doorbreken. Nou, we kregen door dat er 1,2 miljoen gebruikers zouden zijn. Dat hebben we via onze, via onze artikelen gedeeld met een aantal grote media. En dat is het hele internet ook. 1,2 miljoen gebruikers voor, uh, uh, voor uh, Nederlandse gebruiksbedenking in Vindelum. Je zag het terug op, uh, op New Tech. Um, en ook onder andere de Volkskrant of de Telegraaf. Je kan het gek niet verzichten. Oké. Wist je ook gevolgd dat je een soort uitdaging opbrengt? Nee, nee. Helaas niet. Nee. Het is elke keer weer een... Uh... Ja, je bent, je bent continu op zoek naar, naar nieuws. In Nederland gebeurt er eigenlijk gewoon heel weinig op het gebied van nieuws. Er wordt uh, niet heel veel nieuws op het gebied van Apple en, en Android hier gemaakt. Dus wat je vooral doet is je probeert ontwikkelingen te signaleren in het buitenland. En die op Nederland te leggen. In dit geval is die relatie redelijk makkelijk te maken. En um, je ziet ook dat de Nederlandse media elkaar makkelijk overschrijft. Dus als ze één de top pakt, dan gaat de rest er eigenlijk helemaal achteraf. Uh, uh, dan sta je vol in de belangstelling. En dan zie je nu nog dat uh, allerlei magazines uh, uh, natuurlijk ook interessante content zoeken. Uh, de, de, de Linda, het maakt allemaal niet uit. Die, die gaan in een later stadium achter het nieuws aan nog artikelen publiceren. En daar komen dan ook wel onder terug. Dus ik verwacht dat zo'n artikel 30, uh, 40, 40 hele interessante backlinks oplevert. Ja. Hetzelfde geldt voor, je ziet daar een in beeld bij RTL Nieuws. Hij vertelt daar over de opkomst van op Popcorn Time. Dat is eigenlijk hetzelfde, een streamingdienst waar je films op kan, kan kijken, die, uh, die in hele korte tijd heel populair is geworden. Um, we hebben daar uh, we hebben we dat redelijk vroeg opgepakt. Ook daar al bereikcijfers... Uh, ...van gebracht en dan bij de kort-time autoriteiten Nederland. zo snel gaat. Krijg je dan vanzelf België erbij, het Vlaamse dagelijks deel? Nou ja, niet automatisch, nee, We zien eigenlijk dat de Belgische media ons eigenlijk niet zo snel daarin volgen. nee, Vlaamstalig. ik weet niet precies hoe zij naar het nieuws kijken, ja. ...autoriteit claimen kan je ook doen door trends te volgen... ...in dit geval RTL Nieuws op, bij ons op bezoek... ...we hadden de, de Apple Watch eigenlijk meteen besteld... ...bij de Duitse Apple Store toen die beschikbaar kwam... ...we zagen dat de RTL Nieuws vroeg van joh, wie heeft hem morgen... ...en nou, we hebben een tweet teruggestuurd van kom maar naar Nijmegen, we hebben hem... ...en je hebt een filmploeg op kantoor staan die, uh, die een uitgebreid uit te maken... ...over de, over de Apple Watch en, uh, en jouw website daarin meeneemt. Um, ...dat zijn gewoon manieren... Hoe wij, maar hoe jullie ook autoriteiten te kunnen claimen, daar heb je geen redactieteam voor nodig, daar heb je geen, geen grote portemonnee voor nodig. Dat is gewoon toch een beetje creatief naar de ontwikkeling kijken die, uh, die kouders zijn. De politie uh, in Nederland uh, zou met de Galaxy S5 gaan werken met vingerafdrukscanners. iemand uh, een politieagent in onze community. Bracht dat anoniem aan ons. We zijn uh, gaan bellen met de politie om uh, met de PR-mensen om dat te gaan, uh, gaan navragen. Ja, Ze kunnen geen ja en geen nee zeggen, maar je hoort het uh, eigenlijk wel van weten jullie dat? Je brengt dat vervolgens vaak tussen aanhalingstekens. De Nederlandse politie komt met de Galaxy S5 als dienst, uh, nu dienstwapen en, en vervolgens is dat ook weer landelijk nieuws. Dus dit zijn een, uh, een aantal manieren hoe <lacht> je uh, relatief makkelijk aan je aan. Je ...autoriteit kan werken en heel interessant, ik kan een nieuwe vorm van linken. Het gaat niet altijd goed, dat zie je hier. Een aantal van jullie zullen die afbeelding misschien, misschien herkennen. Dat is, uh, het heeft te maken met de, de Google Panda update, die uh, rondom april, 2000, april, mei 2014 uh, werd, uh, werd uitgevoerd. Een van onze sites werd uh, heel hard geraakt. En verloor uh, nagenoeg al het organische verkeer wat we hadden. Um, we zaten behoorlijk in de dacht, uh, Wat is, heeft, is hier nog aan de hand? Um, we hadden een redactieteam uh, aangenomen. Kwaliteitsartikelen geschreven. Linkbuilding gedaan. Een hele website vernieuwd. Responsig. We dachten, nou weet je, we zijn een nieuwe koers ingeslagen. Dat, uh, dat gaat nog goed. En toen, uh, toen waren we ineens alles, uh, alles kwijt qua verkeer. Op dat moment um, um, zakt soms eventjes het vertrouwen hier in de schoenen. Um, maar uh, wat we ervan hebben geleerd is dat we gewoon vertrouwen konden hebben in de strategie die we hadden ingezet, die was goed. We waren kwaliteitscontent, we waren het internet eigenlijk aan het verrijken met, uh, met, uh, met onze, onze ambities en, en, en wat wij, waarvan we dachten dat die bezoeker echt goede, goede waarde had. Um, Hashtag durf te vragen. We hebben eigenlijk de beste SEO-experts op dat moment van Nederland ingehuurd. Dus we konden er eigenlijk zelf niet achter komen waar het mee te maken had. Uiteindelijk uh, had het weinig met, uh, met de panda-update uh, voldoen uh, een week later. En uh, uh, zaten er zoveel uh, links in onze uh, in onze menu Google wat wat te filmen. Dus we hebben dat aangepast en we waren weer terug. Dus, um, is, je moet vertrouwen hebben in je eigen strategie, wat geleerd. En, uh, De afhankelijkheid die je als uitgever van Google kan hebben, wordt op dat moment wel heel erg pijnlijk in beeld gebracht. Gelukkig hadden we nog een aantal andere websites die niet geraakt werden, die gewoon prima doorgingen. Uh, maar geluk, en gelukkig waren er ook een aantal SEO-experts die, uh, die op dat moment bereikbaar zijn om, uh, om mee te kijken en, en je te, uh, te voorzien van goede tips. Dus uh, gooi niet direct je hele strategie om, maar uh, blijf rustig en, en kijk gewoon het onderzoek uit waar het kan zit. Heb je daar lang last van gehad? We hebben uh, daar denk ik ongeveer vijf weken, vijf weken last van gehad. Ja, ja, en dat is best, best, wel, best wel lang. Ja. Ja, want uh, dag één dat je geen, uh, geen verkeer meer hebt, denk je nou, dat kan wel een dag misschien, ja. dan weer terug. Ja, maar na een paar weken wordt het toch wel een, een beetje pijnlijk. Ja. Ja. Um, op het moment dat je weer verkeer hebt, dan kan je, weer, kan je door naar de volgende stappen. Het is proberen meer verkeer te halen, maar uit je verkeer wat meer omzet, meer doelen, net, net wat voor jouw website belangrijk is uh, te behalen. Um, wat van belang is, is dat je je analytics goed op ingericht. Even terug naar het doel waarom. Welke bijdrage ga je leveren? Wat wil je daaruit halen? Wil jij nieuwe klanten uit je website halen? Wil je leads genereren? Aanvragen doen? Verkoop je wat? In ons geval hebben uh, uh, wij we een aantal adverteerders die, uh, die, uh, die gaan willen tot bezoekers. Hè? Na naar een doorklikken en naar, uh, naar hun producten gaan kijken of aankopen doen in onze prijsvergelijker. Zorg dat je je doelen of je events, net hoe je ze formuleert, e-commerce e parameters gewoon heel goed ingevuld. Want dan kan je op basis daarvan, kan je gewoon heel duidelijk aan je optimalisatiestrategie werken. Google heeft uh, een tijd geleden ervoor gekozen om uh, in Analytics eigenlijk alle informatie over organische zoekwoorden weg te halen. He, je ziet in het, het provider zie je terug eigenlijk niet meer een goed beeld van nou, via welke zoekwoorden komen mensen nu eigenlijk naar de website. Maar afgelopen, afgelopen jaar of dit jaar heeft uh, onlangs, ze het Google Search Console, ze hebben eigenlijk een hele mooie tool in Webmaster Tools geanalyseerd, waar je die data toch wel uh, redelijk serieus uit kan, uit kan halen. Ik wil daar even een voorbeeldje van, uh, van laten zien. Het is dus een manier om, om te kijken naar je huidige positie binnen Google. Dus Google geeft binnen uh, uh, Webmaster Tools, als je website gevalideerd is... Um, zijn er mensen die niet weten wat dat voor een is? Ieder, iedereen weet het, oké, okay, dan stap ik daar overheen. Je, je kan uh, dus naar de, naar, uh, naar de zoekanalyse menu. En daar geeft Google sinds een aantal weken gewoon extra informatie terug over hoe jij momenteel in Google verschijnt. Je ziet uh, de zoekopdrachten die worden gedaan waar jouw pagina's op zichtbaar uh, worden. Hoeveel vertoningen daarop zijn geweest. Hoeveel doorkliks. Klik toe-ratio de, de op die woorden is geweest. Te klikken in en opgelegd wat je positie is. Uh, je moet wel rekening houden dat het alleen zoekwoorden zijn waar je in, in Google bij de top 10 staat. Dus als je buiten de top 10 staat, buiten de eerste pagina, dan zie je ze niet terug. Maar het geeft je een heel mooi beeld waar vertoningen zitten, um, Dus waar veel gezocht wordt in Google, waar je dus terugkomt in de top 10, op een bepaalde positie, En waar je dan heel veel potentieel te behalen hebt. Op het moment dat er veel vertoningen zijn en je hebt een lage CTR, dan, uh, dan weet je als je aan, je aan je CTR gaat werken dat je daar relatief makkelijk veel meer klikken aan gaat Dus dit kan ook uh, aanleiding zijn om weer eens goed te gaan kijken naar die pagina's die je onderliggend hebt, of die nu wel zo relevant zijn voor die beste smartphone van 2015 of dat artikel op de pop Is dat artikel wel uitgebreid genoeg? Link je daar intern goed naartoe? Krijg je daar backlinks van, van naar buiten toe? Dus um, op het moment dat je daar aan gaat werken, dan zal je gewoon zien um, dat je CTR je posities gaan stijgen. En dat je daar veel meer blikken uit kan halen. In Analytics kan je vervolgens weer aflezen. Die pagina waar die bezoekers op landen ook jou daadwerkelijk meer conversies op leeft. En met deze drie geleerde lessen van Peter Geurts kom ik dan ook vandaag weer aan het einde van deze podcast. Volgende week krijg je lessen 7 tot en met 10. Trefwoorden daarvoor zijn overwinningen vieren, tools, onderhoud en veranderen.